Van Levi van Eck met het NOS-journaal. In Den Haag zijn 37 mensen aangehouden... bij betogingen tegen de coronamaatregelen van het kabinet. De demonstranten negeerden oproepen van agenten om uit elkaar te gaan. Er waren op meerdere plekken in de stad demonstraties. En per locatie mochten er maximaal 30 demonstranten zijn... en ze moesten anderhalve meter afstand van elkaar houden. Mensen die zich niet aan de regels hielden, werden aangehouden. Ze demonstreerden niet alleen tegen de lockdown-maatregelen, maar ook tegen 5G en het kabinet als geheel. Het Amerikaanse leger staat klaar om in te grijpen als de rellen in verschillende steden aanhouden. Sinds de dood van George Floyd bij zijn arrestatie maandag in Minneapolis zijn de spanningen opgelopen in tientallen andere Amerikaanse steden. In de staat Minnesota wordt de Nationale Garde gemobiliseerd. Volgens de gouverneur is dat in het 164-jarig bestaan van de Garde niet eerder voorgekomen. In Atlanta en Portland is de noodtoestand afgekondigd vanwege de aanhoudende rellen. Daarbij zijn tot nu toe zeker twee demonstranten omgekomen. Striptrekenaar Erik Scheurs is overleden. Scheurs was vooral bekend van zijn strips over Joop Klepseiker... die in de jaren 80 en 90 in de Nieuwe Revue verschenen.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 De tweede poging staat gepland om acht minuten voor half tien Nederlandse tijd. Als de lancering dit keer wel lukt is het voor het eerst dat een commercieel bedrijf een raket met astronauten de ruimte instuurt. Het weer vanavond is het helder en het blijft nog lang warm. Vannacht koelt het niet verder af dan 9 tot 13 graden. Morgen eerste Pinksterdag zon en wolken en dan wordt het 18 tot 23 graden. Op tweede Pinksterdag meer zon en ook wat warmer. Dit was het NOS Journaal.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 Zin in Zandvoort. Zandvoort yeah! is zin in ZFM. ZFM. Met nu entertainment for you. Zet zoveel veel jij jij het het een film. muziek, een muziek voor voor jou. Het geluid. geluid, je Zelfs uit, je Zelfs Helemaal Maar deze. Maar deze. Radio, maar dan heb je ook wat. Uit uur. Johan Heusnet en Corrie Konings. En, ja, de zon. Die schijnt prouwelijk hier in Zandvoort. En we gaan uh, lekker verder met de gouden ouwe. Ferdi die En als ze lacht, ja dan lacht ze echt. Ik blijf erbij hè. Zo dadelijk. De drie heb jij van Ik heb weer uh, drie mooie platen uitgekozen. Een verzoekje is ook welkom hoor, zfmartiesten.nl Het is nu zes uur in de morgen, mijn pen gaat trillend op en neer Ik schrijf me gek en denk dit is de allerlaatste keer Mijn hoofd barst bijna uit elkaar, deze kater is geen huisdier Maar het gevolg van te veel drank meneer Oh, well, there's songs hard to they... P.O.F. de kunst. En als ze lacht, dan lacht ze echt. En we gaan lekker verder met... Uh, ja, graag En mijn grootste geluk... Dat ben jij. En de tot de klokjes van 8 uur. Voor een verzoekplaatje. En eventueel, ja, kunt u daar ook weer kijken. Hoe we wat.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 Nu dit lied voor jou. Jij bent de zon in mijn bestaan. Jij geeft mijn hart weer thuis kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Als je wilt, blijf onder mij. Jij weet toch. Dat ik zonder jou niet leven kan. Alsjeblieft, ga nooit meer bij mij vandaan. Jij bent de zol in mijn bestaan. Jij bent een warme eeuw beleven. Omdat woorden als zij vergeven. Zing ik nu dit lied voor jou. Jij bent de zon... Die geef mijn hart weer duizend kleuren. Ik laat alles maar gebeuren. Want mijn grootste geluk ben jij. Ja, zo is dat. De wijze woorden van Grat het... ja, Dames zijn dit. En mijn grootste geluk hier vanuit uh, ja, Zandvoort. Dat mooie Zandvoort. Het zonnetje schijnt lekker. Allemaal hier aan de tolweg 10A. En ik denk ook bij, uh, bij Stefan Mondial. Scheef ja, van. maar geen Moni al schijnt de zon ook. Zijn ja, he? dat dacht ik ja, al. Hoor. Al zitten we wel een behoorlijk eindje uit elkaar, maar uh, ik kan me er wel voorstellen dat het bij jullie heel lekker is. Ja, nee, als het goed is, is het over het hele land gezien. Uh, ja, hele, hele mooie zomerse temperaturen. Nou, we zijn er wel aan toe, toch? Ja, dacht het wel, hè? He? Ja, met gezellige muziek op de radio erbij kan de avond niet bestun. Zo is het. En uh, nou geen gezeik over dat het water op is. Want... <laughs> ja, nee. Ik, ik kreeg net nog een mailtje van mijn uh, watermaatschappij uh, dat ik de tuin niet mocht sproeien. Ik denk, ja, dan moet ik zeker alles dood laten gaan. <laughs> <laughs> Zo is het. Maar uh, ja. we, we blijven gewoon lekker muziek luisteren en maken, toch? Ja, heel goed. Een beetje vrolijkheid in de huiskamer brengen is ideaal. Zo is het. En uh, zeker in deze tijd. Hey, ja... Um, goede... ja de single voor jou is het echt te laat. Ik bedoel, ja, het is nooit te laat natuurlijk, maar... Nee, nee het is zeker niet te laat. En vooral niet uh, met deze single. Uh, ik weet niet of je een beetje weet waar die over gaat... Maar... Mm, nou ja, vertel jij het maar. <laughs> ja, ik zal het vertellen. Nou, het gaat over een relatie en uh, wanneer je relatie een beetje minder goed gaat, dus een beetje in het dipje zit. Ja. Dan kun je ervoor kiezen om de mobiel wat zaken aan de kant te leggen en uh, elkaar ja, wat meer uh, aandacht te geven. Ja. Of je kan denken van, nou weet je wel, ik vind het wel goed, ik geef het op. Maar vaak als je dus voor het eerste kiest, dan zie je dat er nog heel veel liefde zit. En daar gaat het liedje eigenlijk over. Ja, want uh, ja, een mobieltje is, uh, ja, is eigenlijk uh, een probleem van de dag van vandaag. Ja, want je nee. kan het ook zien in de videoclip. Dus de videoclip ja, van ja. is het echt te laat? Er dus twee mensen, die zitten gezellig aan een tafeltje, maar die vrouw die heeft zoiets. Nou, ik, ik pak mijn mobieltje erbij en dan krijgt die man geen aandacht. En dat, ja, dat, uiteindelijk lassen ze het wel op en gaan ze weer heel gelukkig naar buiten. Dus eindgroet goed, al goed en het was al niet te laat. Ja, nou in ieder geval morgen staat de clip ook op de site bij mij. Dus uh, ja. Uh, mochten, ja, mochten toch? ze... Ja, dan kunnen we de mensen mooi even bekijken. Ja, toch? Ik bedoel, ja. uh, en sowieso is die te bezichten op YouTube natuurlijk. Ja. Maar als ze eventjes naar zfmartiesten.nl gaan, dan komt het ook helemaal goed. Nou, daar staan nog wat, ja, wat nieuwtjes eigenlijk ook. En uh, ja, daar, als het goed is, sta je er al tussen. Nou, dat is heel mooi. En de mensen die TV Oranje kijken, die zien mij ook uh, wel heel ja. nadig voorbij komen. Klopt, ja. Heb ik ook gezien. <laughs> ja, het was eigenlijk mijn, uh, mijn eerste officiële samenwerking met Emil uh, Hartkamp en Norris Padida. En uh, ja, we zaten met elkaar aan tafel en toen zeiden ze, ja, wat voor liedje zou je graag willen zingen? Ik zei, nou ik wil heel graag een, een echt levensliedje zingen. Met een boodschap en dan het liefst in een valstempo. Want ja, dat vind ik toch wel heel gezellig. Ja, ja, ja nou ja, ik bedoel, eh, eh, eh, voor kijken, het ja, was vorig, vorig jaar dat je hier was. Ja, toen, eh, ja een en al gezelligheid. Ja, ja, zo ja. moet het ook. Ja, er wordt zoveel ellende over ons uitgestrooid elke dag en dan kun je ook wel hele zware nummers maken met, met ja. van die negatieve teksten, maar dan heb ik zoiets van, nou, de mensen willen ook wel eens een keer een beetje gezelligheid. Ja, zo is het. En ik bedoel, eh, het zonnetje schijnt, dus eh, kom op. Ja. Het, is, het, het, ja, het is een moeilijk stad, toch? Ja. ja, dan lekker genieten van de dag, want de dag komt niet meer terug. Zo is het. En uh, ja, jouw signal, uh, ja. ja hoe gaat het daarmee? Nou, daar gaat het heel goed mee, want uh, ja, zoals ik al zei, hij is van Emiel Hadkant en dat, ja. Uh, ja, dat scheelt toch wel een heleboel, dan heb je wel de nodige credit, zeg maar. Ja. En hij gaat ook heel goed in België en er wordt heel veel gedraaid, dus uh, ja, we zijn er heel erg blij mee hoe hij aanslaat. Ja, dat is uh, bij Ment toch? Wat is het? In België? Ja. ja. Bij, bij Ment ja, hè? Ja, bij de VBRO. Ja. Hey, en ja, uh, wat, wat, wat, wat zijn jouw uh, ja eigenlijk, uh, je visie, je, je toekomstplannen uh, in dit jaar? Ik zou nog heel veel vrolijke muziek brengen. <laughs> ja, dat sowieso is hey, heb je ja. heb je trouwens kleurtjes nog in je haar, of niet? Uh, nou, op dit moment even niet, want oh. ik heb net een, een heel erg coronakapsel gehad, je kent het. <laughs> <laughs> ik ken het, omlangs. ja. <laughs> Ondanks is het een stukje korter gekleerd, maar uh, ja, dat met die kleuntjes erin uh, daar ben ik eigenlijk nog niet aan toegekomen. Maar dat heb je nog wel onthouden dus. Uh, ja, ja, ja, ja. ja. Nou, ja. Uh, we hopen natuurlijk gewoon elkaar weer een keer te zien hier in de studio. Ja, dat is natuurlijk wel het leukste. Hè? Want de vorige keer was het heel gezellig bij jullie, dat weet ik nog. Ja ja. En, uh, en dat, uh, ja, ja. dat hopen we gewoon lekker voor te kunnen zetten. En als ik terugkom, dan neem ik even wat lekkers mee. Dat is, uh, ja, daar hou ik je aan. Ja, afgesproken. <laughs> Doen we. Doen we. Hey, um, uh, sta je eigenlijk, uh, had je nog uh, um, planningen staan, zeg maar, uh, gezien uh, de crisis, uh, voor de crisis, uh, op, op, op grote podia's of zo? Of waren er nog plannen? Ja, er zijn, de optredens zijn eigenlijk veel al verschoven. Tot, ja. Uh, ja, tot tot september, oktober, zeg maar, echt in het najaar, waarvan mensen dan denken van, dan, dan kan het wel weer. Ja. Maar het blijft moeilijk, want ik mag dus nu vanaf 1 juni optreden voor 30 mensen. Maar dan moeten die 30 mensen dus wel anderhalf meter uit elkaar zitten. Dat is op zich niet zo'n probleem. Nee. Alleen op 1 Ruimte. juni, dan mag je voor 100 mensen. En dan moet je natuurlijk wel een hele grote zaal hebben. We willen die allemaal anderhalf meter uit elkaar zitten. Ja, ja, ja dan, dan, dan, dan, dan, dan wordt het toch... Die is niet helemaal uh, voor me eigenlijk. Optie, optie altijd carré, uh, zeg ik. Ja, ja. ja, dat zou Toch? kunnen, ja. ja dan, gaan we, dan gaan we daarvoor. Ja, zo is het. Dat doen we gewoon. Ja, we, moeten, we moeten even afwachten hoe het loopt eigenlijk, hè. Ja, dat ja. ziet niemand hoe het loopt, dus uh, we laten ons maar gewoon verrassen, zou ik zeggen. Ja, zo is het. Ik bedoel, hè? Uh, het is een lastig zaak. Ja. Dus, uh... ja, en het voordeel is natuurlijk dat nu meer mensen voor de radio zitten en voor de tv, hè. Dus het ja. plaatje komt eigenlijk wel vaker voorbij dan dat iedereen alsmaar op het terrasje zit. Ja, dus het heeft ook zijn voordelen, natuurlijk. Ja, nou ja, Kruijf zei het altijd al, hè. Ieder voordeel heeft zijn nadeel en ieder nadeel ja. heeft een voordeel, hè? Ja, en je moet het gewoon positief blijven bekijken. Ja, zo is het. Dat iedereen goed gezond blijft en lief is voor elkaar, want dat is heel belangrijk. Ja. En dat ze natuurlijk denken van, nou, het is nog niet te laat. Nee, toch? Nee. Dus, nou, daarom zeg ik, het is, het is nog niet te laat. Het is, het is nooit te laat. Nee, absoluut niet. Nee, we houden moed erin. Ja, dat gaan we zeker doen. Even kijken, want nou, nou, nou krijg ik nog ruzie met de computer ook. Oh. Ja, ik wil nog wel iets over het liedje zeggen, um, ja? helemaal aan het eind zit er een, een, een soort knal in het liedje, zeg maar, ja. en dat moeten mensen aan het denken zetten, dus dan hebben ze een hele tekst gehoord, dan horen ze de knal en dan kunnen ze voor zichzelf beslissen van nou, wat ga ik doen, is het nou te laat voor mijn relatie of ga ik er toch nog voor vechten? En ik ah. hoop dat de mensen ervoor gaan vechten. Zeker, zeker, dat hoop, dat hoop ik met je mee. Ja, dat hoop ik. Dat is de insteek. Hé, hey, we gaan het draaien. Dankjewel, Stefan. En ik zeg ja, een heel een goed heel erg weekend. Ja, bedankt voor de Airplay en uh, een heel fijn Pinksterweekend. Ja, jij ook. En de ja, groetjes en je wederhelft, hè. hè. En tot de volgende keer, hè. Tot de volgende keer. Groetjes. Jo, hoi, hoi. Dan moet jij me dat gewoon zeggen. En praten wij alles weer bij. Of is het echt?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 Beetje page in a just Echt, het is echt te laat. Ja, nou, het is helemaal niet te laat, want uh, ja. Nou, even rustig, hè, Steven. Nou, even rustig. Uh, ja, ja, ja, ja. Oké. Okay. Ga verder met uh, Kevin Smit. Entertainment for you. Meer dan radio. Ja, dan maar zonder jou. Ja, het is niet anders. Maar blijf erbij. Tot 8 uur, Entertainment for you. Plus 6 a kanaal 40, Sigo. Entertainment van tot de klokjes van 8 uur: Kevin Smit en dan maar zonder jou. Dan gaan we gaan naar de driehopperij van Fred Heij. De drie op een rij van Fred Heij. Entertainment for you. Meer dan radio. I no, I feel pretty good same me one more They used to be heard about this overcrowded land How much more be used from use memories can you me can you stand that? Sundown and one morning in May. En dit was natuurlijk Mercy Mercy Me van Marvin Gaye. En uh, ja, we gaan dan lekker Nederlandstalig plaatje weer draaien. En dat is van Jeroen Spierenburg. En wat, wat, wat, oh, want als de zon. Ja. En ten tot de klokjes van 8 uur. Weten, Ik wil nu eindelijk weten. Zul je me echt nooit vergeten? En heb ik voor altijd een plekje bij jou. Dromen, ik lig hele nachten te dromen, beelden die gaan. Je plagen en zoek ik gewoon wat meer aandacht van jou. Geven, ik wil je echt alles geven en niemand die houdt mij nog tegen. Ja. Heel Niet meer zou schijnen, ja, dan wordt het somber, hè. Drijven naar de Tycho Nendels en geen wonder dat ik ween. Geen wonder dat ik ween, dat ik ween van het pijn. Nu dat wij hier in het leven niet meer samen zijn. Nou ja, En uh, Geen Wonder Dat Ik Ween. Vroeger gezongen door uh, Paul Severs natuurlijk, onze zuidenbuur. Helaas uh, ons ontgaan vorig jaar. Geen Wonder Dat Ik Ween dus. En dat allemaal hier vanaf uh, ja, de tolweg 10a. En wij hebben iemand in de uitzending. En dat is Kiki van, ja, de, de, de zus. Zus, hè? Ja, klopt helemaal. Ja. Avond. Goedenavond. Goedenavond. Hey, Hé, vertel eens... Hoe is het met de single Shalala? Ja, een paar weken terug is onze nieuwste single Shalala inderdaad uitgekomen. En uh, ja, de reacties zijn gelukkig allemaal heel positief. En uh, ja, we staan in uh, van allerlei lijsten. De oranje top 30 hebben we al een paar weken ingestaan. Dus ja. uh, beter kan eigenlijk niet. Ja, ik zie jullie inderdaad het, uh, ja, regelmatig voorbij komen. laat ik het zo zeggen. Ja, precies. Ja. <laughs> en en ja, jouw zus is ook je zus, hè? Ja, klopt. Dus, dus, ja, ja, ja, ja, dus vandaar de naam zus. Ja. Tenminste, dat mag ik aannemen. Ja, dat is <laughs> zeker waar. Hey, en, ja wat, wat, wat legde er nog meer in het verschiet voor jullie? Uh, nou ja, we wilden eerst wel even kijken hoe het uh, met deze single zou gaan. Die lag namelijk al sinds uh, december klaar. Ja. Maar uh, ja, hij was toch iets te vrolijk om hem toen al uit te brengen. Dus toen hadden we hem gepland voor uh, april. Ja. Maar toen kwam corona om de hoek kijken. Dus uh, toen was het even nog spannend of we hem wel of niet zouden uitbrengen. Maar we wilden hopelijk toch de steun en de vrolijkheid naar de mensen toe brengen door hem wel uit te brengen. Ja. En uh, dat is uh, uh, ja dat is goed gelopen. Want zoals ik net al zei, de reacties waren allemaal heel positief. Dus uh, hebben we inderdaad wel al een gegeven aan de schrijvers om. Uh, weer te gaan kijken voor wat nieuws ja. maar verder kan ik er nog niks over zeggen verder weet ik ook nog niks <laughs> nee, nee, ik bedoel het, het is, het is een, ja, een leuke plaat geworden toch dankjewel ja. Ja, ja, we zijn er zeker tevreden over ja, nou ja, daar gaat het sowieso om he? kijk, die moeten zelf tevreden over zijn ja, anders breng nee, je het niet uit, tevreden, uit he? toch? nee, ik wou nee. nee. net zeggen <laughs> Hey, maar um, leggen er eigenlijk al, uh, legt er al nieuwe ideeën op de plank, of niet? Uh, nou ja, ze zijn wel aan het kijken om. Of ja, uh, voor iets nieuws, inderdaad, de, de tekstschrijvers. Maar ja. uh, dat is ook het enige wat ik weet. Dus, uh, ah, Oké. Okay. Of, of ja. ja, je mag nog niet te veel zeggen dan, dus laat ik het zo zeggen. <laughs> ja, precies. Ja, ja, ja. Hey, en ja, voor jullie geldt hetzelfde. Dus, uh, zouden jullie op uh, op grote podium staan uh, deze zomer? of... Uh... Ja, er zijn zeker een, uh, behoorlijk wat optredens die helaas niet door kunnen gaan. Ja. Maar uh, ja, het is voor nu even beter, maar dat maakt het niet minder jammer natuurlijk. Nee, nou goed, uh, maar uh, zijn, er, zijn er wel plannen uh, die, die eventueel wel door zouden kunnen gaan, of niet? Uh, er staat over een paar weken wel alweer een uh, tv-opname gepland. Die, uh, ja, ze zeggen dat het allemaal heel coronaproof is en... Uh, dat alles goed wordt gedesinfecteerd, dus uh, daar gaan we ook van uit. Ja. Maar toch is het wel heel gek dat het nu opeens wel weer kan. Het um, een ja. moment wordt gezegd uh, dat iedereen moet thuis blijven en nu, nu natuurlijk langzamerhand weer een beetje op gang te komen. Ja, ja weet je wat het is? Kijk, uh, hey, we kunnen wel thuis blijven zitten en we kunnen ook uh, lekker naar de radio blijven luisteren en naar de televisie blijven kijken, maar... Ja, dat brengt niks binnen. We moeten, we moeten toch weer door, ja. Inderdaad. Ja, ja ik bedoel, ja, we, moeten, we moeten geld uitgeven. Ja, we kunnen ook eh, alles in de zak houden. Maar goed, eh, ja, het schiet niet op, laten we het zo zeggen. Nee, precies. Er ja, staat alles stil en eh, ja, kan er niemand eigenlijk door. En we moeten toch ja. allemaal eten. Maar we eerlijk zijn. Ja, dat is zeker waar. Toch? <laughs> Een heel hey, belangrijk ja, deel. Ja, toch? Hé, <laughs> hey, maar... Um, ja... Nou ja, ik, ik, ik denk dan hem gewoon lekker gaan draaien. Dat is helemaal goed. Ja, want jouw zus is, is, is er niet bij? Nee, klopt. Die is druk bezig met haar scriptie afronden en de opleiding afronden. Okay. Dus die moet ze over een paar dagen inleveren. Dus daar gaan nog even alle, alle uurtjes gaan daar nog in. Oké, okay, stiekem een vraagje wat voor opleiding is het? Uh, een uh, communicatieopleiding uh, in de evenementenbranche. Aha. Mooi. Ja, dat, ja. uh, dat sluit uh, hier goed bij aan. Ja, precies. Een beetje, maar dan een beetje achter de schermen. Ja. Nee, dat is prima. Dat is mooi. Ja. Ik, uh, we gaan hem lekker draaien, denk ik. Ja, superleuk. Hey, Kiki, dankjewel. Dank je wel voor de aandacht. Hè? Ja, jij, heel goed weekend. Je zus, de groetjes. Zal ik doen. Oké, okay. hey, groetjes tot de volgende keer, hè? Doei! Hallo! ben jij niet meer dan een stuk verdriet en bel me niet meer wanneer je je verveelt Eversdijk. Eversdijk, zo moet ik het zeggen. En ik kan zonder jou. We gaan alweer door de klokjes van 8 uur. Ik heb nog één verzoekplaatje. Die is afkomstig van Federico. En uh, daarvoor hoorde je zus natuurlijk, shalala. En Federico, jij wilde een plaatje horen van uh, Gerrit Joling en Rita Hovink. En laat me alleen. Al mijn verdriet. Het is beter dat ik nu geen mens.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 En het weer vergeten, en dat zegt iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat het is niet waar. is Deze tranen drogen niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om echt te bieden, is te zwaar om mee te praten. Met deze wil ik jullie allemaal bedanken voor het kijken, voor het luisteren. Dit was weer een avondje entertainen voor u ik zou zeggen graag tot volgende week. Goed weekend en geniet van het weer. Bye bye, zo is